9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. ABN AMRO heeft vorig jaar een netto winst gemaakt van bijna 700 miljoen euro. In 2010 draaide de bank nog met ruim 400 miljoen euro verlies. Bestuursvoorzitter Zalm noemt de behaalde winst teleurstellend. In de eerste helft van het jaar profiteerde de bank nog van een relatief goed draaiende Nederlandse economie. Maar daarna belandde Nederland in een recessie. En dat merkte de bank. ABN AMRO zegt ook dat de winst gedrukt werd doordat de bank 880 miljoen euro moest afschrijven op leningen aan Griekse bedrijven. Die door de Griekse overheid gegarandeerd worden. Tot nu toe wordt er bij die leningen aan de verplichtingen voldaan. Maar ABN AMRO gaat ervan uit dat dat niet zo blijft. De douane op Schiphol voert dinsdag stiptijdsacties uit voor meer loon. Tussen 12 en 1 werkt het personeel precies volgens de regels, zo zegt ambtenarenbond Afacabo. Mensen die iets aan te geven hebben, worden grondig gecontroleerd en daardoor ontstaat vertraging. Bij vertrekkende reizigers wordt ongeveer onder meer gelet op spullen uit de Trexfree winkel. En ook het douanepersoneel bij de vrachtafhandeling doet mee door zondagsdiensten te draaien. Alleen voedsel wordt afgehandeld. De douanebeampte zijn boos omdat ze al twee jaar lang geen loonsverhoging krijgen. De overheid zegt dat er geen geld is om de salarissen te verhogen. De vakbond wil naast meer loon ook een goed sociaal plan met het oog op een komende reorganisatie. Kandidaat partijleider Samsom van de PvdA vindt het niet verstandig als zijn partijgenoot Wolfsen voor een tweede termijn burgemeester van Utrecht wordt. Op een partijbijeenkomst in Utrecht noemde Samson het optreden van Wolfsen niet altijd even succesvol. De burgemeester ligt al langere tijd onder vuur. In korte tijd werden in de gemeenteraad twee moties van wantrouwen tegen hem ingediend. Hij zou onder meer te traag hebben gereageerd op homopesterijen in de Utrechtse wijk Leidse Rijn. Israël zal Iran de komende tijd niet aanvallen. Premier Netanyahu wil eerst zien of hardere sancties tegen het land werken. In het tv-interview zei Netanyahu dat het geen kwestie is van dagen of weken, maar dat het ook geen jaren kan duren. Het Westen is bang dat Iran werkt aan kernwapens. Volgens president Obama is in het conflict met Iran geen enkele optie van tafel, maar hij hoopt op een diplomatieke oplossing. Netanyahu heeft gezegd dat Israël ook zelfstandig in actie kan komen. Dan het weer nog, eerst af en toe zon, later meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt maximaal 11 graden. Morgen bewolkt en af en toe regen en ook dan een graad of 11. AWB Verkeersinformatie. Alles bij elkaar, nog 25 kilometer file. De meeste vertraging op de A4, daarna richting Amsterdam, bij Zoeterwouden 5 kilometer. En op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen, bij het Graasdorp, ook daar 5 kilometer. Dan de N50 Zwolle-Emmeloord in beide richtingen bij de Ramspolbrug. Een file van 4 kilometer. Er is daar een vrachtwagen met aanhanger geschaard. De brug is nog steeds in beide richtingen helemaal dicht. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, het CDA sputterde nog wat tegen, maar waarschijnlijk kunt u vanaf september op bijna de helft van de snelwegen 130 km per uur gaan rijden. Praten we zo over met minister Schultz van Verkeer. Japan staat voor een weekend vol herdenkingen van de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami een jaar geleden. En Griekenland kan voorlopig verder in de eurozone. De tweede lening komt eraan nu er een akkoord is met de banken en andere beleggers. Ja, dat geeft Griekenland even adempauze. De belangrijke deal is dus rond. Meer dan 85 procent van de private partijen is bereid... in totaal 100 miljard euro aan Griekse leningen te willen kwijtschelden. Correspondent Connie Kees vanuit Athene. Men is uh, zeer opgelucht. De animo van de banken en andere beleggers in, is groot genoeg om de schuldsaneringsoperatie uh, te laten slagen. Die, uh, de vrijwillige participatie van die private schuldeisers ligt boven de 85%. En uh, er zijn natuurlijk banken en beleggers die niet uh, willen meedoen. Maar Griekenland heeft dus een speciale clausule uh, ingesteld om die, uh, die beleggers te dwingen. En daarmee komt dan uh, de participatie boven de 95% uit. En daarmee heeft Griekenland zich verzekerd van die tweede lening... van het IMF en Europa van 130 miljard euro. Maar daarmee is de ellende voor het land nog niet voorbij. Het is natuurlijk wel een stap vooruit. Maar vergeet niet dat Griekenland nog hele moeilijke jaren tegemoet gaat. Die schuld blijft natuurlijk hoog. En uh, Griekenland moet streng bezuinigen uh, de komende jaren. En vooral ook uh, hervormingen in de, bijvoorbeeld in de publieke sector. En het probleem is natuurlijk ook dat er in Griekenland geen groei is. Uh, de, dus er worden geen banen gecreëerd op dit moment. De economie is enorm gestagneerd. En er ja, komt bijvoorbeeld bij dat uh, gisteren nieuwe werkloven bekend werden en die is inmiddels opgelopen naar 21 procent. Dus ja, er komt misschien wat lucht voor de economie om nu uh, de groei te gaan stimuleren. Connie Kees, in Athene en de financiële markten zaten natuurlijk met argusogen ogen te kijken naar Griekenland en de uitkomst van deze schuldenruil was al enigszins verrekend de afgelopen dagen toen het er wel redelijk goed uitzag. Hoe ziet het er vanochtend uit, Peter van der nou ja, Je geeft het al aan, gisteren sloten de AEX al 1,7 hoger. En toen hadden beleggers al het idee dat het allemaal wel goed zou komen... met dat percentage. Dus dat er een groot gedeelte van uh, de bank en de schuldeisers aan, uh, uh, uh, aan Griekenland... dat die mee zouden gaan doen. Um, en dat zie je nu ook vanmorgen trouwens weer terug op de beurs. De AEX is licht hoger geopend en de aandelen van uh, de banken... zoals bijvoorbeeld Delta Lloyd, hè, nog altijd een schuld... Uh, Eisen bij, uh, bij Griekenland en ook gedwongen nu om mee te doen. Overigens, niet zo heel veel voor uh, 18 miljoen um, euro hebben ze nu nog staan. En dat zal uiteindelijk, nog, uiteindelijk dus nog veel, veel minder worden. Uh, Lloyd gaat 0,6% omhoog. ING gaat 0,4% omhoog. EGON 0,5%. Dus die financiële waarden stijgen allemaal. Ik denk dat het vooral te maken heeft met. hè, he hè. We weten tenminste waar we nu aan toe zijn. Daar heeft het mee te maken. Er is zekerheid, er is helderheid, er is duidelijkheid. Nu kan uh, het hele internationale financiële circus uh, zijn werk gaan doen. Dat zal volgende week uh, gaan gebeuren. Dan zullen die grote, dan zal die grote omraaloperatie uh, plaats gaan vinden. En dan kunnen we, en dan kunnen de Grieken ook weer verder, dan kunnen de Grieken overigens verder op zoek moeten. Dan gaan de Grieken verder op zoek naar uh, bezuinigingen. En vooral wat Koning net ook zei, uh, groei want de Griekse economie moet nu weer een boost krijgen. En voor de financiële markt is van belang dat er dus nu wat rust is gecreëerd... dat dit dus mogelijk is. En dat biedt ook weer kansen voor bijvoorbeeld andere eurolanden die in de problemen zitten, zoals bijvoorbeeld Portugal. Ja, en uh, Peter, de financiële topman van ABN AMRO... zei eerder deze uitzending, de rust is ook belangrijk. Hè? ABN AMRO dat er zelf niet meer in zit trouwens... in staatsobligaties in Griekenland. Maar hij zei, de rust is belangrijk. Nu kan er weer gebankierd gaan worden. Ja. En kunnen de banken weer een beetje meer hun gang gaan? Nou ja, kijk, maar als je weet hoeveel je moet afschrijven... als je weet hoeveel je wij bent dan kan je ook daarop Um, laten we zeggen, verder kijken naar de toekomst. En um, uh, wat inderdaad Jan van Rutte zei... het is gewoon heel belangrijk dat die banken ook weer onderling... vertrouwen in elkaar krijgen. Dat ze weten van, wacht even... jij zat in dat Griekse uh, uh, schuldpapier. Dat is nu afgewaardeerd. Dat hebben we omgeruild. We weten nu wat we de komende jaren minder gaan krijgen... dan we eerder uh, hadden gedacht. En dat betekent dat iedereen zit nu gewoon in hetzelfde schuitje. En zolang het schuitje niet te groot is... en de baren ook niet te woest... dan is het allemaal nog wel te doen. Maar je moet er niet aan denken... En dat zei Harold Benink eerder ook nog in onze uitzending... dat bijvoorbeeld Italië deze kant op zou moeten gaan. Want Italië ligt zo ontzettend verknoopt in het zuiden van Europa. Maar ook met Frankrijk. Ja, dan hebben we echt de pop aan het dansen. Maar jongens, ja. voorlopig is dat allemaal nog niet het geval. We weten nu waar we aan toe zijn. En iedereen kan nu weer gewoon aan het werken. Ja. Heel kort nog, heeft het ja. nog invloed op de euro? Uh, nou, ik zat net even te kijken, maar die staat nog altijd heel stabiel op 1,3216. Dat wil zeggen dat uh, uh, de Amerikanen 1,32 dollar 32 moeten betalen voor onze euro. Goed. Dankjewel, Peter van der Meerschout. Gaan we naar Duitsland, want daar was gisteren een grosse zapfenstreich, Grote tap toe. Groot militair ceremonieel bij het afscheid van afgetreden president Christian Wolff. Gisteravond in Berlijn. Hij moest opstappen vanwege een schandaal. En ook zijn plechtige vertrek verliep niet vlekkeloos.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 Een keurige man achter een dranghek. En de vrouw naast hem vond het een schande voor het land. Ja, als ik het uitdrukken wil, dat de heer Wolf de schande voor Duitsland is. En dat ik me om zo'n man in het oberste ambt het te hebben. Na ruim een half uur maakte het Erebataillon rechtsomkeer. Dat is ook de oorspronkelijke betekenis van de zapfenstrijd, Net als het Nederlandse TAP toe. De TAP, de bierkraan gaat dicht. Er wordt niet meer geschonken. Het feest is voorbij. Nou ja, op dat royale pensioen na, want Wolf is pas 52, dus daar kan hij waarschijnlijk nog heel lang van genieten. Vandaag's verslag van onze correspondent in Berlijn, Wouter Meijer. Dit weekend is het een jaar geleden dat Japan werd getroffen door een aardbeving en de daaruit voortkomende verwoestende tsunami. Mark Romeo Visser is de hele ochtend al bij Japanoloog Henny van der Veren om te herdenken en terug te kijken. Er zijn natuurlijk allerlei uh, nieuwsites die we via het internet... Uh kunnen benaderen he, meneer Van der Veren en ja. we hebben nu eventjes zeg maar de Japanse NOS voor ons? Ja de NHK, uh, die heeft uh, zoals een nieuwsweb zoals alle uh, ja, uh, mediafabrieken uh, soms. Ja. Uh, dit is een uh, site die we nu hebben, daar staat uh, één jaar na de ramp uh, de steile weg naar herstel en uh, de weg naar is inderdaad het pad dat gevolgd wordt uh, als ik dat tot vrije vertaal hier en uh, ja, dan zie je het aantal slachtoffers natuurlijk, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, de 600 berichten van mensen uit rampgebieden een jaar na de ramp, de interviews, een, een, een lokale plaats over het ongenoegen van de mensen daar, het ongemak. Dus dat, dat wordt van alle kanten belicht op deze site de gevolgen voor de visindustrie, de visserij bedoel ik daarmee. Ja. Um, Gaat er nou in Japan ook dit weekend nog iets bijzonders gebeuren? Uh, ja, uh, natuurlijk zijn de herdenkingen uh, lokaal. Er uh, zijn uh, herdenkingen van de mensen die hun uh, familieleden verloren hebben. In dit geval, en dat is een beetje meer mijn werk... Uh, uh, de rouwverwerking en het rituele framework eigenlijk waarin de Japaner leeft, uh, hij komt dan echt goed naar voren, denk ik. Want het is in Japan van belang dat je een goed contact hebt met overledenen. En ook uh, ze herdenkt, uh, ze verzorgt, vereert, uh, hoe je het ook wilt noemen. En dan zie je dat er eigenlijk dat, uh, een aantal rituelen uitgevoerd worden die zorgen eigenlijk voor het... Uh, ja, het welzijn van de overledenen. Een concept dat wij hier niet zo mm -hmm. kennen. En dat betekent dus eigenlijk dat je ze moet herdenken. Er worden boeddhistische rituelen uitgevoerd, zoals vuurrituelen. Um, he, maar het is één jaar na het overlijden van iemand is normaal al belangrijk. Dus zeker in het geval van uh, 15.000 mensen. En dan wordt het natuurlijk ook centraal gedaan. En er komen ook groepen monniken uit heel Japan bij elkaar. Om dat centraal om een, een steuntje in de rug te geven. Een psychologische... Uh, uh, steun uh, van de mensen ja, die zich natuurlijk leven in dat uh, uh, framework, zeg maar, psychologisch gezien. Uh, Een jaar later, uh, ondertussen moeten we vaststellen dat Japan er eigenlijk nog steeds uh, middenin zit. Hè? Als je de cijfers bekijkt, meer dan 300.000 mensen die nog in shelters uh, leven, uh, er zijn nog steeds meer dan 3.000 vermisten. Ja, inderdaad. Maar er moeten ook budgetten door het parlement komen om de hulp te verlenen. Ja, aan alle kanten, het is natuurlijk niet iets waar je de hele dag aan denkt... maar het is op de achtergrond natuurlijk altijd aanwezig voor iedereen die Japan woont in dat gebied. Zeker de economische groei is natuurlijk fors beschadigd. De energiecrisis heeft ervoor gezorgd dat fabrieken stil hebben gelegen en dat wordt, moet ingelopen worden... Uh, nieuwe industrieën worden ontwikkeld. Uh, dus Japan als land is nog steeds aan het veranderen. Uh, en wat daar uiteindelijk de gevolgen van zullen zijn, ja, dat kan, uh, kan ik niet zeggen. Uh, hè, dat, uh, uiteindelijk uh, heb je aan de ene kant de, het persoonlijke leed, de persoonlijke kant van de zaak waar we het net over hadden, over de rituele ondersteuning. Aan de andere kant, eh, laten we zeggen, de politiek-economische kant... van hoe pikken op een gegeven moment de machthebbers dit op. Er zijn nog geen echte verkiezingen geweest. En hoe wordt op een gegeven moment dit vertaald... Eh, naar nieuwe politiek van bescherming van de bevolking. Daar komt het voor veel mensen natuurlijk op neer. Goed, wij gaan ongetwijfeld meer van u horen op radio en tv. Misschien wel. Henny <lacht> van der Veren, Japanoloog. Hartelijk bedankt en veel succes dit weekend. Ja, dank je wel. Maar Kroppie Visser was bij de Japanoloog Annie van de Veren. En in het weekend heel veel meer herdenkingen. Onder andere verslagen van onze uh, verslaggever in Japan, Pauw. En straks dan hoort u meer over die Britse reddingsactie in Nigeria. Daarbij zijn twee gijzelaars gedood, waaronder een Italiaan. En nu zijn de Italianen boos op de Britten. Eerste verkeersinformatie. Bij de AWB John Bakker. Met files nog op de A4, daarna richting Amsterdam bij Zoeterwoude 4 kilometer. En op de A9, Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Raasdorp, 4 kilometer. Ook nog steeds 4 kilometer in beide richtingen op de N50, Zwolle-Emmeloord. Files staan voor de Ramspolbrug. Er is daar een vrachtwagen met aanhanger geschaard. De brug is nog steeds helemaal afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Nog dit jaar wordt het mogelijk dat een officier van justitie straatverboden oplegt aan winkeldieven. Zonder tussenkomst van de rechter. Het idee daarachter is dat winkeldieven zo snel mogelijk een passende straf kunnen krijgen. ga ik over praten met Sander van Gobbeningen van Detailhandel Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat verwacht u van deze maatregel? Wat, wat voegt het toe in vergelijking met een gewoon winkelverbod? Het uh, zal veel meer effecten sorteren. Nu is het zo dat een winkeldief de toegang tot de winkel kan worden geweigerd. Maar straks is het zo, met behulp van de officier van justitie... dat hij de hele straat niet meer door kan lopen. En dat zal hem toch meer aanspreken op zijn gevoel van schaamte. Want dan heeft hij toch meer uit te leggen aan zijn vrienden... dat hij die straat niet meer binnen kan. Dus daar verwachten wij enorm veel preventieve werking van. Ja, en als er geen rechter meer tussen komt... dan gaat het waarschijnlijk ook sneller. Is dat van belang? Ja, dat is enorm belangrijk, want wij geloven erin dat als een dief uh, zo kort mogelijk nadat hij een misdrijf heeft gepleegd... ook wordt geconfronteerd uh, met een sanctie, hè, met een straf... dat hij daar toch uh, iets sneller van op het rechte pad uh, belandt. Als hij eerst nog naar de rechter moet, dan gaat dat uh, soms nog wel maanden duren. Ja, dan weet hij eigenlijk bijna niet meer uh, wat, er, uh, wat er ooit is gebeurd. Dus die snelheid die is uh, erg effectief. Niet alleen uh, voor die crimineel, maar ook uh, natuurlijk voor onze leden, de winkeliers, Want die krijgen dan meer vertrouwen in de rechtsgang. Ja, het komt van het pakket-generaal en van het Openbaar Ministerie. En ik snap wel dat u niet degene bent aan wie ik dit moet vragen. Maar ik doe het toch maar even. Want is het niet vreemd dat iemand uh, dit krijgt opgelegd zonder dat hij veroordeeld is? Nee hoor, dat is helemaal niet vreemd. Want winkeltieven die op hete daad worden betrapt, Ja, dat is zo overduidelijk. Daar is geen ontkenning meer aan. Hè. Dat is een hele harde bewijslast. We hebben dat dan vaak als winkeliers ook op vast vaststaan. En het gaat over het algemeen in dit specifieke geval... om relatief eenvoudige misdrijven... Ja. Uh, de officier van Justitie is heel bekwaam en uh, mocht die winkeldief uh, er toch uh, niet mee akkoord gaan, dan kan hij alsnog uh, naar de rechter stappen. Dus wat dat betreft is het allemaal hartstikke goed uh, afgehecht. U zegt dat bewijs daarvan is altijd onomstotelijk. Ja hoor, met winkeldiefstallen gaat het heel vaak om hetedade. Ja, Dan is er geen ontkennen meer aan. Nee. Dus... Ja, hoe, hoe vaak komt het voor een winkelverbod op het ogenblik? Wij uh, hebben afgelopen jaar als uh, totale detail al 10.000 keer... een winkelverbod uh, moeten opleggen aan een crimineel. Dus dat is heel fors. Ja. En zal dat hetzelfde percentage zijn voor zo'n heel gebied dan? Ja, wat ons betreft uh, wel. Want uh, de Nederlandse detailhandel levert elk jaar zo'n 30.000 tot 35.000 winkeldieven af uh, op het politiebureau. Ja, dat betekent dat je met 10.000 uh, er nog niet bent. Nee, dat is goed voor een schade van hoeveel? Ja, afgelopen jaren is de schade zo ongeveer 350 miljoen euro geweest. Heel fors. Hartelijk dank voor uw uitleg. Sander van Golbedingen van Detailhandel Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is tien voor half negen. Op de belangrijkste autobeurs van het jaar, de Autosalon in Genève... is er maar één Nederlandse stand. Die van bandenfabrikant Vredestein. Of eigenlijk Apollo Vredestein, want zo heet het bedrijf... sinds het in Indiaanse handen is. En terwijl de autofabrikanten gebukt gaan onder de economische malaise... groeit het enschese Gendese bedrijf als kool. Want sinds de overname kwamen er 350 werknemers bij. En dit jaar worden de investeringen volgens de topman Rob Oudshoorn ook nog eens verdubbeld. Ja, 2009, begin 2009 is Vredesen um, uit het faillissement van een, uh, een Russisch bedrijf gekocht. Vredesen was wel helemaal intact. Maar in Rusland uh, is het bedrijf failliet gegaan. Daar waren een hele hoop gegadigd moet ik zeggen...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 Dat ligt ons geen windeigen in. Dat gaat allemaal prima. Maakt u zich helemaal geen zorgen over Europa? Nee, ik, ik denk dat we het ergste achter ons hebben. Maar is, elke dag is het weer even spannend. Er moeten we weer beslissingen genomen worden door de banken over Griekenland, et cetera. Maar ik heb het idee dat iedereen daarachter staat om daar een oplossing voor te vinden. En dan kruipen we gewoon naar het dal, hoor. Daar ben ik helemaal van overtuigd. Topman Rob Oudshoorn van bandenfabrikant Vredestein. Louis Dekker sprak met hem op de autosalon van Genève. Italië wil tekst en uitleg van Groot-Brittannië over de mislukte reddingsactie van twee mannen in Nigeria. De gijzelaars, een Brit en een Italiaan, kwamen daarbij om het leven. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, wat is daar misgegaan? Ja, wat we nu weten is dat uh, de Nigeriaanse autoriteiten aanwijzingen hadden... waar deze twee gegijzelde mannen gevangen waren. Het huis werd al enkele dagen in uh, de gaten gehouden... Totdat ze informatie kregen dat de gijzelnemers op het punt stonden de twee of te doden of dan wel te verplaatsen. Waarop dus uh, de Nigerianen samen met de Britten besloten in actie te komen. Nou, een vuurgevecht volgde en uiteindelijk uh, drongen ze het huis binnen waar ze de twee gegijzelde mannen dus uh, dood aantroffen. En Bas Mesters in Rome, waarom is Italië nou boos? Nou, premier Monti is heel boos en de hele Italiaanse politiek is boos. Omdat Monti pas werd gebeld in het vliegtuig op de landingsbaan in Belgrado waar hij was toen de actie al uh, in volle gang was. Hij heeft dat twee uur lang aan de telefoon gevolgd met Cameron. Hij heeft toen al protest aangetekend en uh, hij, heet, hij heeft besloten om meer tekst en uitleg te vragen. Want zij zeggen er is een uh, militaire operatie gestart zonder ons te waarschuwen. En daarbij is uh, een van onze landgenoten uh, omgekomen. En dat kan niet zomaar. Dus vanochtend al komt Monti met de Veiligheidsraad van de, uh, het kabinet bijeen. En het, uh, hij, hij moet ook waarschijnlijk naar het parlement komen... om daar tekst en uitleg te geven. Dit gaat echt nog een uh, staartje krijgen. Zeg, Arjen, waarom is dat niet gebeurd? Italië ingelicht. Ja, de Britten bevestigen inderdaad dat ze de Italianen pas hebben ingelicht toen de operatie net begonnen was. En dat ze de Italianen vervolgens voortdurend eh, op de hoogte hebben gehouden. Maar ja, de, een officiële reden geven ze nog, nog niet op. Maar ik vermoed dat het te maken heeft met uh, de snelheid... Waar, uh, de, de beslissing die ze snel moesten nemen... omdat ze dachten dat de mannen uh, in uh, gevaar waren. Dat zeggen de Britten ook. Er was een groot gevaar op dat moment voor de twee mannen. Uh, de Britten zeggen overigens dat ze denken dat de mannen al gedood waren... voordat de actie uh, begon. Mm. Bas, wil uh, Italië nu excuses... Nou, excuses, dat, uh, dat is, ik denk dat ze dat in ieder geval duidelijk tekst en uitleg willen. En uh, wat je hier ook in de publieke opinie en bij, bij commentatoren leest... is dat men zich intern ook afvraagt hoe het toch mogelijk is... dat Italië uh, blijkbaar zo weinig serieus wordt genomen... dat men niet van tevoren wordt uh, gewaarschuwd voor zijn actie. Men had natuurlijk ook al, voordat men uh, het huis ging omzingelen... kunnen zeggen tegen Italië, dat men daarmee bezig was. Dat is allemaal waarschijnlijk niet gebeurd en uh, dat... Uh, Creëert hier twijfels over uh, de mate waarin Italië eigenlijk nog meetelt internationaal? Ja, nou ja, goed, dit is uh, achteraf. Want het treurige aan de zaak is natuurlijk dat deze twee mensen, deze gijzelaars, om het leven zijn gekomen. Kun je Bas nog eens vertellen wat ze daar eigenlijk deden in Nigeria? Nou, ik weet alleen dat het ingenieurs waren die voor een uh, Italiaans bedrijf werkten. Uh, ze zijn ontvoerd al op 12 uh, mei 2011, dat is al vrij lang geleden. Ze zijn één keer in beeld geweest, twee minuten, toen waren ze geblinddoekt... en zag je drie uh, zwaar uh, strijders van Al-Qaeda namens zegt uh, achter hem staan. En sindsdien hebben we niks meer van ze gehoord. Wasmesters vanuit Italië en Arjen van der Horst vanuit Engeland, vanuit Londen... over die mislukte actie van Britse militairen.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 Luc de Jong van FC Twente volgende week dus return in Gelsenkirchen tegen Schalke 04. En Twente heeft dus een 1-0 voorsprong. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal. Ik had u minister schuld van verkeer nog beloofd. Ze had ook toegezegd, maar we kunnen haar niet meer bereiken. Over die 130 km per uur op bijna de helft van de snelwegen. Moet u te goed houden van ons. Later vandaag op Radio 1 ongetwijfeld de minister over die snelheidsverhoging. Nu de KRO. Met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen carol de Zwart. Goedemorgen Marcel. Wat ga jij doen? Te gast is zometeen Rob Bertolé, de nieuwe baas van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. En we gaan het hebben over de toekomst van die geheime dienst... en waar op dit moment de grootste dreiging in ons land vandaan komt. En we hoorden gisteren de hele dag over coma-zuipende jongeren... tot ergernis van de ouderen... want één op de vier van hen heeft een alcoholprobleem. En de weduwe Onnecker heeft voor het eerst een interview gegeven... en ze is nog steeds razend enthousiast over de DDR. Dat er meer straks in Caro. Goedemorgen Nederland...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 De tarieven van parkeergarages zijn de laatste jaren fors gestegen. Dat concluderen onderzoekers van de detailhandel Nederland... in de Nationale Parkeertest 2012. Ze vergeleken 75 garages in 24 steden met elkaar... en de grootste tariefstijging was in een garage in Assen, 50%. Kabelbedrijf Ziggo gaat 21 maart naar de Amsterdamse beurs. Ziggo hoopt ruim 700 miljoen euro op te halen. Het wordt de grootste Europese beursgang in bijna een jaar tijd... en de grootste in Nederland sinds 2012. Kandidaatpartijleider Samson van de PvdA vindt het niet verstandig als zijn partijgenoot Wolfsen voor een tweede termijn burgemeester van Utrecht wordt. Op een partijbijeenkomst noemde Samson het optreden van Wolfsen niet altijd even succesvol. De burgemeester kreeg veel kritiek, onder meer na pesterijen van homo's in Leidse Rijn. De schuldendeal met Griekenland is rond. Er zijn voldoende banken en investeerders bereid... om een deel van de Griekse schulden kwijt te schelden. En dat maakt de weg vrij voor een nieuwe Europese lening... van 130 miljard aan Griekenland. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. files op de A4. Daarna Amsterdam bij Zoeterwoude, 6 kilometer. En op de N50 Zwolle-Emeloord in beide richtingen. Bij de Ramspolbrug, 4 kilometer. Er is daar een vrachtwagen met aanhanger geschaard... De brug is nog steeds in beide richtingen helemaal dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. De AIVD wil transparant zijn, maar moet een geheime dienst dat wel willen? Alcoholproblemen van ouderen worden ondergesneeuwd door coma-zuipende jongeren. De weduwe van DDR-leider Erich Honecker doorbreekt jarenlang stilzwijgen... en het ochtenthumeur van Siska Dresselhuis. Het is twee minuten over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Amsterdam. Vlakbij station Amsterdam-Bijlmer, waar leegstand een groeimarkt is... Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.kro.nl Hij is nu drie maanden aan de slag als hoofd van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Na een carrière bij Defensie, onder andere commandant van de Landstrijdkrachten... geeft hij nu leiding aan onze geheime dienst. Rob Bertolet, goedemorgen. goedemorgen. U wilt meer openheid bij de AIVD, maar u bent toch een geheime dienst? Ja, we zijn natuurlijk wel een geheime dienst. Uh, dat wil niet zeggen dat, je, uh, dat niemand hoeft te weten dat je er bent. Uh, en ik denk dat er uh, vanuit uh, die gedachte. Uh, ook best wel mogelijkheden zijn om wat opener naar buiten te zijn. Moeten om... we dat wel willen? Nou ja, kijk, ik, ga natuurlijk, ik wil natuurlijk nooit alles laten zien. Maar ik wil wel graag uh, aan Nederland laten zien... dat er organisa organisaties zijn zoals de Algemene inlichting en Veiligheidsdienst... die ervoor waken dat uh, wij in Nederland het leven kunnen blijven leiden dat we leiden. Ja. Gewoon democratische rechtsstaat. Waarom is dat belangrijk dat we dat weten? Want uh, u werkt toch gewoon achter de schermen en zorgt ervoor dat alles rustig is. Ja, ik blijf, rustig ook, ik blijf ook een heleboel achter de schermen werken. Maar je merkt toch wel dat er... Uh, altijd vraag is naar wat doet die geheime dienst nou eigenlijk en hoe doen ze dat? En uh, kan ik mij, uh, kunnen ze mij zomaar achtervolgen of kunnen ze zomaar mijn telefoon aftappen? En ik wil graag laten weten mm. dat niet alles zomaar kan. Ja, dat betekent niet dat we van al uw successen op de hoogte gebracht gaan worden. Uh, zoals de, de AIVD voorkomt aanslag. Nee, dat is een beetje lastig. Maar u slaat wel meteen de spijker op zijn kop: omdat wij hebben eigenlijk succes als iets niet gebeurt. En ja. dat laat zich natuurlijk heel erg lastig uitleggen. Maar gaan we, dus, kunnen we dat verwachten? Via nou, Twitter, ik denk, dat nee, nee, nee ik, denk, ik denk niet. Ik, nou, Oh ja, we twitteren al. Ja? Uh, ja, het is nog een ja, beetje... Twee berichten, geloof ja, Nee, drie inmiddels. Het oh. is een beetje, het is een <laughs> beetje ambtelijk natuurlijk. Hè. Het lijkt een beetje op tweet ja. nummer één en tweet nummer twee. Maar we zijn, ook daar zijn we aan het verkennen. Wat kunnen we nou wel en wat kunnen we nou niet? Hoeveel volgers heeft u? Uh, ik keek uh, toevallig gisteren eventjes... en volgens mij waren dat er rond de 1100 inmiddels. Ja. Toch heb ik dit uh, de Mossad of de CIA of uh, MI5 nog nooit horen zeggen. hoor. Uh, uh, uh, dus waarom die drang om naar buiten te treden? Ja, nou, ik denk overigens dat uh, als je uh, uh, googelt op uh, CIA... dat je ook op een uh, site komt en dat je toch wel wat aardige dingen, uh, wat aardige dingen tegenkomt. Ja. Uh, dus uh, uh, nogmaals, het is zeker niet de bedoeling... dat uh, alles wat wij doen, dat dat uitgebreid gaat worden uitgemeten uh, op het net. Maar ik vind een kant de grenzen verkennen van wat je de burger kan vertellen over deze geheime dienst, uh, dat je dat moet doen in ja. deze tijd. Geeft u eens een voorbeeld van wat u dan wel van... wilt mededelen aan het publiek. Nou, een van de dingen die ik bijvoorbeeld zou willen mededelen, uh, uh, ook, ook om aan te geven wat er speelt in Nederland, wij krijgen per kwartaal krijgen wij uh, zo'n 600 meldingen binnen die op de een of andere manier onderzocht moeten worden, omdat wij denken dat ze het risico met zich meebrengen dat het een inbreuk vormt op onze democratische rechtsstaat. Ja. Nou, elk van die meldingen die moet onderzocht worden. Sommige daarvan uh, die, uh, die duren een middag en dan zijn we ermee klaar. Sommige daarvan zetten we een heel team op en dan zijn we drie maanden mee bezig. Ja. Dus wat ik, wat ik daarmee probeer aan te geven is dat er gebeurt niets op dit moment in Nederland. Dat is hartstikke goed nieuws, vind ik. Maar we moeten wel oog blijven houden voor de voorstelbare dreigingen die zich kunnen ontwikkelen. Nou, daar letten wij op als AIVNE. En dat is wat u bedoelt met openheid. En dat is wat ik bedoel met openheid. Ja. Nou, Laten we eens even uh, open gaan zijn. Uh, welke organisaties en groeperingen hebben u bijzondere aandacht op dit moment? in Nederland. Nou, ik, uh, wij hebben nog niet zo heel erg lang geleden hebben wij een uh, publicatie uitgegeven over het uh, jihadistisch uh, internet. Ja. Uh, dat is een van de dingen waar we toch wel met zorg naar kijken, omdat je ziet dat uh, de professionalisering van het internet uh, het toch wel heel erg makkelijk maakt om mensen mee te slepen in radicalisering. Dat zijn mensen die gaan, ja. uh, die reizen vervolgens uit, die komen terug, die kunnen in het buitenland een aanslag plegen, kunnen dat hier doen. daar Zijn we zeer bezorgd voor. Dus daar kijken we sterk naar. Maar we kijken ook naar al die mensen die op de een of andere of organisaties, die op de een of andere andere manier gedachten goed ontwikkelen wat uh, eigenlijk het leven in Nederland zou kunnen ondermijnen. Ja, en welke groep doet dat op dit moment? Ja. Nou ja, weet je, ik, ga, ik, ga, ik had al gezegd... Hè, ik ga een beetje de grenzen verkennen van het open zijn... Maar ik ga natuurlijk niet alles meteen uh, uh, open neerleggen. Maar uh, als we praten over uh, extremistische groeperingen... Ja, want dat is wel heel algemeen, hè? Ja, dat weet ik, maar je hebt, je hebt er natuurlijk verschillende. Ik bedoel, uh, sharia voor, uh, voor Holland is er zo een. Uh, er zijn, uh, uh, we kijken uh, of we uh, signalen zien van uh, links-rechtsextremisme... Uh, radicaal, dierenactivisme. Niet vanuit de optiek van openbare orde... Maar vanuit de optiek... Ja, zien we hier nou iets ontwikkelen wat nu of op termijn... een dreiging vormt voor de democratische rechtsorde. Preventief werkt u eigenlijk. Preventief. Ja. U zei dat u uh, schreeuwers en doeners op het internet... Ja. Hè? want uh, die, ja. dat loopt een beetje door elkaar, dat, ja. u die, dat u daar een onderscheid in wil maken. Lukt ja. dat een beetje? Nou, dat, dat, dat lukt wel. Ik uh, kan nooit zeggen dat we daar 100% uh, zekerheid in kunnen bieden. Maar we hebben wel zoveel inzicht in wat mensen doen en onder welke omstandigheden. Hoe zie je het verschil tussen een schreeuwer en een doener? Ja, nou ja uiteindelijk zie je dat uh, de schreeuwer... Die, daar, daar gebeurt niks. En de doen er gebeurt wel iets. Ja, hè? Maar dat wil je graag voor zijn. Ja, Dat wil je graag voor zijn. Ja, wat zie je? Je let op signalen. Je kijkt, uh, is, dat, uh, is zo iemand die, die dingen post uh, op het internet? Is dat iemand die we herkennen of die we kennen vanuit het verleden? Dus, uh, mm -hmm. of, of is dat iemand nieuw? En als ja. het iemand nieuw is, uh, kunnen we dan meer vinden op het internet. Dus er zijn allerlei uh, methodes. Maar je, je probeert te onderzoeken ja, uh, welke kant is deze man, in het verleden, deze man of vrouw, want ze kunnen ook vrouwen zijn, welke kant is deze man of vrouw ja. in het verleden opgegaan, en kunnen we daar. En als het weinig informatie oplevert, we hebben waarschijnlijk nou ja, te maken dan, met een schreeuwer? Nou ja, nou dan, dan kijken we. Ja, wat? En, en hoe ja. ontwikkelt het zich? Dus dan blijven we dat volgen. Ja. Kijk, um, uh, ik heb gisteren, uh, heb ik, uh, toen, we keken naar de toen ik keek naar de volgers, toen heb ik ook nog wat andere dingen op het internet. En je ziet, bij sommige dingen, daar zie je onmiddellijk dat het uh, een schreeuwer is. Dat, dat is van dermate kwaliteit, euh, dan denk je nou, dit, dit, dit kan niet. En soms dan twijfel je. Deze ja. meneer is gewoon een beetje opgewonden. Ja, precies. Dat is dan wat je precies. concludeert. Ja. Uh, wat is op dit moment uh, de concrete dreiging van uh, extremistische jihadisten? Ja, um, um, ik, uh, de complete dreiging, het, uh, hoe sterk de dreiging is, is iets wat de AIVD niet bepaalt. Hè. Wij, wij leveren de inlichtingen aan. Uh, en uiteindelijk is het de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding die daar oh, ja. iets gezegd. zegt. In ja. december zei hij het is beperkt. Nou, uh, dat heeft hij dan uh, besloten mede op onze inlichtingen. Uh -huh. Maar het is voor ons geen reden om daar niet naar te kijken. En als ik maar is dat het... nog steeds beperkt? De, het dreigingsbeeld. Ja? Ja, want dat, dat, is, dat is zijn conclusie. En mm -hmm. uh, uh, die is niet veranderd. Ja. Maar het is voor ons geen reden om er niet naar te kijken. Omdat uh, uh, wij zien toch wel uh, ontwikkelingen. Uh, juist ook uh, op, het, uh, op het internet. Uh, waarin je ziet dat het gedachtegoed. Uh, radicaal. Uh, islam tegen de wereld. Nou, daar, daar, daar zie je dat daar mensen. die, die raken daar helemaal niet meegesleept. Ja. En jihad roept uiteindelijk op tot geweld. En dat willen we liever niet. Uh, zien. Nee. U bent honderd dagen aan het werken, zou je ja. kunnen zeggen. U heeft honderd dagen een beetje uh, geïnventariseerd, een beetje kennis gemaakt. Bent u eigenlijk geschrokken van wat er allemaal broeit? Nee, ik ben niet geschrokken. Uh, kijk, ik ben, uh, wat dat betreft ben ik ook vanuit mijn uh, vorige uh, baan zeg maar, bij de, bij de Landbouw, uh, mm -hmm. uh, daar weet ik natuurlijk wel dat er veel meer gebeurt dan dat wij op het eerste gezicht zien. Dat beeld kwam wel een beetje overeen. Uh, maar er zijn wel dingen waarvan ik dacht van, hé, uh, hey, dat wist ik eigenlijk niet. Nee, uh, zoals? Nou, wat ik, wat ik bijvoorbeeld niet wil, dan kom ik toch weer terug op dat internet. Dat is misschien wel wat, uh, uh, wat lastig. Maar uh, wat, ik, wat ik niet wist was dat dat internet, uh, dat daar een deel zit... wat uh, gewoon voor ons gewone stervelingen helemaal niet zichtbaar is. Mm -hmm. uh, ik ben best wel thuis uh, met de techniek. Maar uh, ik, ik weet, bepaalde sites kan ik niet bereiken. Uh, en, en daar zijn er heel erg veel van. En dat is misschien wel iets om van te schrikken. Ja. Uh, en wat ik, maar uh, was dat uw eigen gebrek aan kennis van wat er allemaal op het internet gebeurt? Nou, ik, of is ik, dit echt een toenemende probleem? Ik denk dat een ik op, op het gebied van, van dit soort dingen best een, uh, wat, wat, wat ze noemen, een early adopter ben. Uh, ja. Dus ik, ik weet uh, er vrij veel van af. En uh, toch zag ik dat ik dit niet wist. Ja. En wat ik, wat ik ook niet wist, uh, uh, is dat er uh, toch veel meer mensen zijn, uh, jonge mensen vaak, die getroffen worden door het uh, gewelddadige djihadistisch uh, gedachtegoed, dat ze bereid zijn om uit te reizen... naar uh -huh. een land als Afghanistan of Pakistan, zich daar te laten trainen... daar zich te mengen in een strijd of hier terug te komen. Ja. U bent een uh, voormalig hoge militair, hè? kun je toch wel rustig ja. zeggen. Commandant van de landstrijdkrachten. Ja. Is dat een voorbode dat u benoemd bent als, uh, als baas van de AIVD? Dat uh, er waarschijnlijk een fusie zit aan te komen... met de militaire inlichting en veiligheidsdienst? Ja, die vraag wordt mij natuurlijk ook door mijn eigen mensen gesteld. Ja. Uh, het antwoord daarop is nee. Uh, dat, gaat is, niet gebeuren. dat is geen voorbode van een fusie. Maar wat wel gaat gebeuren... is dat wij uh, de samenwerking zoveel mogelijk zoeken. Uh, we zijn een klein land. We hebben uh, twee relatief ja. compacte diensten. Kleine diensten. Uh, die kunnen hun werk kunnen ze prima aan. Maar we kunnen nog beter worden. We kunnen efficiënter worden. Effectiever worden als we op heel veel gebieden de samenwerking zoeken. En met name ook op het technische gebied. Ja. Er maar blijft in... altijd een gebied waar we verschillend zijn. En de samenwerking met de Nationale Coördinator terrorismebestrijding. Zou ja, je dat eigenlijk niet allemaal aan. onder één dak moeten brengen? Gewoon één club van nou, maken? Nou dat weet ik niet. Het werkt prima zoals het, uh, zoals het nu uh, werkt. Uh, kijk het, het aardige is natuurlijk wel dat wij uh, de inlichtingen aanleveren. Ja. Uh, uh, risico's uh, inschatten. En dat de NCTV vanuit een heel andere Optiek. Ook met de mogelijkheid om uh, uh, maatregelen uh, uh, directer te nemen. Ja. Uh, kijk naar dat beeld. Dus ik, ik vind het prima werken zoals het nu zo, zo werkt. Een van uw doelstellingen is dus bereiken en daarom ook die transparantie. Uh, dat de uh, samenleving zich realiseert hè, hoe noodzakelijk de AIVD eigenlijk is. U wilt laten zien wat u aan het doen bent. Hoe u te werk gaat, een beetje. Nou leven wij in een maatschappij waarin de ontwikkelingen, zowel technologisch, we bespraken het net al even, internet, uh, als qua mankracht. Uh, uh, per definitie achter de feiten aanloopt... Heb je, uh, niet, uh, heb je op een gegeven moment allemaal mensen opgeleid... om uh, uh, Arabisch te leren, uh, om uh, extremistische jihadisten te begrijpen... en te volgen, krijg je Tristan van der Vee. Nou, wij, wij hebben, wij hebben, absoluut hebben wij uh, mensen die, uh, die andere talen spreken om jihadisten uh, uh, te volgen. Dus, ja. dus daar, daar maar, zijn in. Mijn vraag is eigenlijk, loop je niet altijd de feiten aan als AIVD? Nee, maar, maar het is wel een soort reis. Ja? En uh, Tristan uh, van der Wee is natuurlijk uh, uh, zo'n zo zo loner, een, uh, een lone Wolf, een eenling. Die zijn heel erg lastig uh, te vinden. Ja. Maar er is wel een relatie met wat er verder gebeurt. Want deze jonge man uh, en er zijn misschien wel andere jonge mannen of jonge vrouwen. Uh, die zijn uh, prima in staat om hun gedachtegoed verder te ontwikkelen... aan de hand van wat er op internet uh, gebeurt, uh, daar niet over te communiceren... en ineens toe te slaan. Ja. Toch proberen we ook daarvan signalen op te pakken. Uh, uh, mensen uh, uh, op te, uh, te volgen, te bemerken, te identificeren... om te voorkomen dat die vandaag of morgen ja. uh, zijn slag slaat. Hoe zit het eigenlijk met uw zorgen over het rechtsextremisme? In algemene zin? In Nederland. Uh, het rechtsextremisme, uh, daar uh, kijken we naar... net zo goed als dat we naar linksextremisme kijken... Uh, dierenactivisme, ja. kortom... we blijven kijken. En terroristische extremisten, maar wat baart u nou meer zorgen? Als we de, de, de moslim-terroristische dreiging... Of de rechtsextremisten? Nou, het maakt mij niet zoveel uit van welke kant de terroristische dreiging komt. Wij kijken naar. Dat snap ik, is er, maar. Is een van, er, van de is twee baart, baart u meer zorgen nee, dan dat? Nee, dan ja, absoluut niet, nee, nee, het is, nee, zo zit het niet in elkaar. Wat wij doen is kijken naar alle vormen van terrorisme, alle vormen van extremisme. En op basis daarvan mm -hmm. kijken we, zit daar een dreiging in voor Nederland? En als dat het geval is, dan begin ik me zorgen te maken. Ja, en is dat op dit moment zo? Van de rechtse kant? Ik, maak mij, ik, ben, ik ben van nature Ben ik een beetje. Uh, van nature ben ik optimistisch. Ja. Ik word betaald om pessimistisch te zijn. Dus ik maak mij wel zorgen, maar ja. op dit moment niet specifiek. Nee, er zijn geen concrete dreigingen vanuit de uh, rechtsextremistische kant op dit moment? Ik, ik maak mij op dit moment niet specifiek zorgen, nee. Oké. Okay. Wat wilt u eigenlijk ja, behalve ik ga er niet meer over zeggen? Nee, waarom eigenlijk niet? Ja, nee, omdat ik... In het kader uh, van de zei, transparantie? Ja, het, ja, maar in het kader van de grenzenverkennen wil ik dat dan niet doen. Nee. Wat wilt u behalve transparantie eigenlijk bereiken met de AIVD de komende jaren? Nou, ik wil bereiken dat uh, de AIVD is goed zoals ze is. Laat ik dat even vooropstellen. Er werken allemaal professionals. Dat vind ik overigens uh, de overeenkomst Tuurlijk. Natuurlijk, dat zeg ik uit beleefdheid. Uh, nee, de helemaal, niet. Ook toe. helemaal niet. Want dat zeg ik absoluut niet uit beleefdheid. Uh, dat zeg ik omdat ik dat gezien heb. Dus ik vind dat de AIVD goed is. Ja. Ik vind ook dat als wij over tien jaar nog steeds goed willen zijn. dan moeten we nu beginnen met beter te worden. Nou, dus dat is een van de dingen die ik ook met mijn mensen bespreek. Uh, en dat betekent dat je in de techniek moet bijblijven. Dat betekent dat je in de ontwikkeling. Uh, van uh, het, het, uh, het inschatten van, uh, van dreigingen, het inschatten van mensen, het zoeken naar uh, die enkeling die uh, een hoop ellende kan veroorzaken, ja. dat je daarin moet mee blijven ontwikkelen. Ja. U, ik las in het NRC ons blad, want u bent een soort toertje aan het doen eigenlijk, hè? bijna. Een soort recursiefje. Nee, ik ben geef interviews aan het doen. na die honderd dagen. Ja. We, weet, je, weet je, ze zeggen in het bedrijfsleven: als je de uh, eerste honderd dagen uh, goed overleeft, dan ja. kun je rustig ademhalen. Ja. Dus begint het pas nu? Uh, dus, nou ja, ik, ik moet wel zeggen, ik, toen, ik, toen ik kwam bij de uh, Algemene Inrichting en Veiligheidsdienst... toen uh, had ik absoluut een achterstand, omdat ik nooit in die wereld gezeten heb. Nee. Dus ik heb die eerste drie maanden... Je bent een heb militair. Ik, ja, maar ik heb die, ik heb in de eerste drie maanden heb ik absoluut nodig gehad... om een goed inzicht te krijgen in mijn eigen organisatie. Ja. En uh, ik denk dat ik dat goed heb overleefd. Uh, Wat gaat ik, u eigenlijk veranderen binnen de AIVD? Uh, nou, daar wil ik. Wat uh, moet er anders? Nee, uh, er hoeft niet zoveel anders uh, op dit moment. Daarom zei ik al, het is, een, het is een, compacte dienst. Hij is goed zoals die is. Ja. Maar ik wil kijken waar we beter kunnen worden. En ik ben daar nog niet maar helemaal. Maar heeft u toch een idee van na die honderd dagen? Nee, want, nou ja, ik heb, ik heb wel ideeën. Maar weet je, uh, ik vind dat het gaat wel, u eerst aan uw werknemers. Ik vind het wel fair uh, om dat eerst met de werknemers ja, me uh, te bespreken. Ja. Um, u gaat ook samenwerken met andere diensten, hè? We werken al samen. Ja. Ja. Uh, uh, maar ook uh, diensten nou, de wat minder voor de hand liggen, uit de wat minder voor de hand liggende landen. Ja. Zoals Amerika en Duitsland. Nou gaat ja, u ook met Syri de Syrische geheime dienst samenwerken? Nou, ik weet niet of ik met de Syrische geheime dienst zou willen samenwerken. Maar uh, de boodschap die ik... Chinezen? Hier, die ik, nou, nou, Chinezen. Dat, dat zou ik niet op voorhand uitwerken. Heeft uw telefoonnummer van de Chinese geheime dienst? Uh, nee, maar ik weet zeker <laughs> dat, dat we daar achter kunnen komen. Ja? Uh, nee, maar uh, kijk... Het, het, het ligt natuurlijk nooit zo voor de hand. Maar wij hebben vaak, uh, ook met diensten waarvan je denkt... Van, hey, zou je daarmee samen moeten werken? Daar hebben we soms wel een gedeeld belang als het gaat om contraterrorisme. Hmm. Uh, want, maar staan die diensten daar ook voor open, voor die samenwerking? Ja, wonderlijk genoeg wel. Uh, want ja? Ja, dat belang is echt gedeeld. Uh, alleen moet je wel goed op je tellen passen. Maar dat moet je altijd, vind ik, met een geheime dienst. Uh, met een inlichting- en veiligheidsdienst. Uh, want waar we op het één overeenkomst hebben, mm -hmm. hoeven we dat niet per se op het ander te hebben. Okay. Nou, daar, daar moeten we de balans in zoeken. Ja, de balans zoeken, daar gaat het eigenlijk om hè, in het hele leven. <laughs> Bedankt Rob Bertolet voor deze kennismaking. Hoofd van de AIVD. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Deze week werd de nieuwe iPad gepresenteerd... met nog meer megapixels op de camera. Ook op digitale fotocamera's lijkt er geen limiet te zitten aan het aantal pixels. Wanneer is die grens bereikt? Eduard de Kam van het Nederlands Instituut Digitale Fotografie heeft het antwoord. Als je kijkt naar de, de technische kant moet je zeggen dat die grens niet zo makkelijk uh, te vinden is. En, en zeker nog niet bereikt is. Technisch gezien allemaal geen uh, probleem. De marketing van de cameramakers uh, en, en ja, veel mensen schijnen dat ook uh, te willen... Het is natuurlijk heel makkelijk. Meer pixels is kennelijk beter. Dus dat, ja, dat, dat is makkelijk te verkopen. Je zegt, de onze heeft meer, dus is die beter. Uh, terwijl als je natuurlijk naar het resultaat kijkt van de foto's... Uh, kun je natuurlijk alleen maar zeggen dat dat aantal pixels... natuurlijk nauwelijks van invloed is op de kwaliteit van de foto's. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen. Goedemorgen GoedemorgenNederland.karo.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Amsterdam. Daar is vanochtend Harm van Attenveld. Wat staat er allemaal leeg hier? Um, dat witte gebouw daarachter, dat staat helemaal leeg. Die mooie zilveren toren, die staat leeg. En het gebied hier direct achter, daar staan heel veel verdiepingen ook leeg. Iris van der Horst is van het gemeentelijk projectbureau Zuidoostlop. Zo heet een gemeentetaal Ja, dit gebied waar we nu over uitkijken. Amsterdam-Zuidoost, vlakbij station Belme, grote kantoorkolossen, waarvan 25 à 30 procent dus leeg staat, 200.000 vierkante meter. Wie zijn de eigenaren van die panden? Over het algemeen zijn dat institutionele, institutionele beleggers. Uh, niet de hele grote, maar de wat kleinere beleggers. Dus ons pensioen, dat staat hier ook. Nou, niet direct hier, maar dat is wel gerelateerd aan dit uh, probleem, ja. ja. Dan snap je waarom het wat slechter gaat met die pensioenfondsen tegenwoordig. Ja, deels. Ja. Waarom doen de eigenaren van die panden niks zelf aan die leegstand? Want ja, het kost hen uiteindelijk geld. Nou, inmiddels doen eigenaren wel het nodige aan uh, leegstand. Dat heeft wel even geduurd. We hebben als gemeente al vanaf 2006 aangegeven dat dit een probleem uh, ging worden... Wat je ziet is dat uh, uh, die eigenaren zelf, die zijn gewend dat de huurders als het ware vanzelf naar ze toe komen. En zij moeten zich ook in een andere markt gaan bewegen, veel actiever naar huurders op zoek gaan. En ook niet meer verwachten dat, uh, dat je op die ene witte raaf, dat die eraan komt, hè? dus die grote gebruiker. Je moet naar kleinere gebruikers, je moet ook naar multifunctionele uh, kantoren, een andere manier van werken. Leegstand werkt ook als een magneet op architecten. En vandaag is in het lokale architectuurcentrum AARKAM hier in Amsterdam een eh, heuse stadssafari. safari. Het thema is ontwerpen tegen leegstand. De aanleiding is een Europese ontwerpwedstrijd waar dit gebied een van de ontwerplocaties was. En de beste acht ontwerpen die zijn vanavond te zien in een tentoonstelling... Tom Bergevoet, goedemorgen. Goedemorgen. Van Temp Architecture, een van de inzenders. Wat is uw oplossing voor de leegstand? Ja, wij zetten ontzettend in op een, een mix van programma's en daarmee zetten we ontzettend in op wonen. We hebben ontworpen een woontentoonstelling, tentoonstelling van nieuwe duurzame vormen van wonen. En onderdeel daarvan is het door ons ontworpen uh, modulair systeem... met uh, badkamers, kleine kamers, grote kamers, een keuken, toiletten... die je uh, vrij makkelijk op, op, op die lege kantoorverdiepingen kan schuiven... en zo uh, in één keer, of gefaseerd uh, tot uh, wonen kan komen... in die leegstaande gebouwen. Van werken plots naar wonen. Iris van der Horst, goed idee? Ja, zeker, ja. Je hoort het wel vaker, hè. We zetten er polen in, we zetten er studenten in. Maar ja, dat komt er toch niet zo heel vaak van. Waarom dan eigenlijk niet? Nou, dat heeft heel erg te maken met de kosten. De kosten zijn hoog om van een kantoorpand. Uh, een geschikt woonpand te maken. En je moet, er zijn namelijk geen douches. Kantoorgebruikers douchen niet. Dus daar, uh, ja, daar, moet, daar moet je echt iets voor verzinnen. En uh, dat modulaire systeem, wat uh, door Tom en Maarten is ontwikkeld... dat zou kunnen werken, maar dan moet je het wel heel kostenefficiënt kunnen maken. Ja, dus dat is een uh, absolute voorwaarde. Is het kostenefficiënt? Nou, om, omdat het modulair is, is het, is het kostenefficiënt. En het interessante van die modulaire units is dat je ze ook kan hergebruiken. Dus je kan ze ook tijdelijk in een kantoorverdieping schuiven. Dat is voor kantooreigenaren interessant, want een, een, een 100% transformatie van werken naar wonen betekent afwaarderen van het gebouw. Maar goed, als ik ergens woon, dan wil ik om de hoek een groenteboer en een warme bakker en ja. niet de, de grootste IKEA en de grootste gamma van het land. Daar heb je helemaal gelijk in. Onderdeel van ons plan is ook, dus die woontentoonstelling moet er ook voor zorgen dat het maaiveld, dus de, de, de inrichting van de openbare ruimte, een verbeteringsslag krijgt. We zijn hier net naartoe gelopen, we zijn bijna verdwaald. Dus op het moment dat je hier veel publiek krijgt voor die woontentoonstelling, heb je ook de middelen om wat te doen aan die openbare ruimte. Dat is expliciet onderdeel van het voorstel. First things first. Maar er wordt in ieder geval over nagedacht hier in Amsterdam, Zuidoost. Een bijdrage was dat van Harm van Attenveld. Straks, alcoholproblemen van ouderen worden ondergesneeuwd door coma-zuipende jongeren. Maar nu eerst, onafhankelijke berichtgeving uit Syrië is er bijna niet. Omdat de Syrische president Assad de grens dicht houdt voor journalisten. Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited, is net terug van een missie naar het grensgebied van Syrië. En hij hielp daar journalisten. Goedemorgen. Willems. Hallo. Ja, u bent aan de Syrische grens met Turkije en Libanon geweest. Wat heeft u daar precies gedaan? Nou, wij zijn eigenlijk op zoek gegaan naar manieren om te helpen bij de onafhankelijke informatievoorziening. Ja. Je moet het zo zien, op dit moment is de hele internationale mediawereld eigenlijk volledig afhankelijk van mensen die in Syrië met gevaar voor eigen leven, met hun mobiele telefoon, met uh, Skype-gesprekken, de buitenwereld van informatie voorzien. Mm -hmm. Dus het, het is... Uh, die mensen die hebben aan alles tekort. Ja. En, en wij hebben gekeken... kunnen wij daar een zinvolle bijdrage aan leveren? En wat, wat, wat is die zinvolle bijdrage? Nou, zinvolle bijdrage is dat heel veel van deze mensen... Uh, niet opgeleide journalisten zijn. En uh, zelf vragen om... kunnen jullie ons helpen met training... om te zorgen dat we beter verslag doen... Dat we ja, een bredere range van onderwerpen onder de aandacht brengen. Want nu zijn ze eigenlijk volledig afhankelijk van de internationale media... die vooral ja. in het conflict geïnteresseerd is. Ja, Maar dat lijkt me best lastig voor u, want ja, je moet maar kunnen inschatten... Uh, wie er wel en niet voor het regime werken. Ja, wij hebben natuurlijk twintig uh, jaar ervaring als organisatie... met uh, omgaan met uh, regeringen die hun eigen bevolking uh, de vijand van hun ja. eigen bevolking zijn. Maar waar let je dan op in dit geval? Je let op uh, uh, netwerken. Met andere woorden, mensen die langs verschillende wegen uh, tot je komen. Je, je gaat een hele brede informatie uh, ronde doen... waarbij je met diplomaten praat, met uh, internationale journalisten in het veld... die vertellen met welke mensen ze hebben samengewerkt. En mm -hmm. zo zeef je langzaam uit in de loop van dagen... met welke mensen je op een betrouwbare manier kunt samenwerken. En, en over hoeveel, hoeveel mensen hebben we het dan? Nou, je moet je voorstellen dat overal in Syrië, in alle steden... zijn comité's van mensen die betrokken zijn bij burgerverzet. Um, grosso modo denk ik dat er zo'n 400, 500 mensen bezig zijn... op een of andere manier met informatie het land uitproberen te krijgen. Ja. En er zijn iets van 70, 75 mensen die dat echt dagelijks doen. En, en daar gaan, daar, die gaan ook echt voor informatie zorgen? Die, die zorgen voor, Ja, die 70, 75 zijn met niks anders bezig. Ja. En, en, wat zijn het voor journalisten die u helpt? Nou, dat zijn voor een deel uh, mensen die zijn opgeleid in Syrië. Mm -hmm. uh, die hebben dus, uh, laat ik zeggen, niet een heel erg doordesemde opleiding... zoals wij die gewend zijn met horen en wederhoor. dus Dus ja, zijn vaak mensen die uh, zelf tot de conclusie gekomen zijn... van nou, we kunnen in deze omgeving niet vrij en onafhankelijk werken. We kunnen niet alles zeggen wat we willen. En die zijn uit onvrede daarmee andere dingen begonnen. Er zijn ook hele jonge mensen, studenten vaak... Mm -hmm. die heel erg geïnteresseerd zijn hierin. Die heel, vaak heel goed weten hoe je met moderne technieken... onopgemerkt van alles kan doen. Maar die van journalistiek wat minder begrijpen. Ja. Um, ik wil even naar wat actueler uh, nieuws. Uh, vier brig uh, brigade van het Syrische regeringsleger zijn uh, overgelopen. Hè? Ja. Drie van hen vluchten de afgelopen dagen naar een kamp voor deserteurs... Uh, over de grens in Turkije. En um, gisteren ook het minister. Precies. Ja. Uh, die informatie hebben wij van het vrije Syrische leger. Hoe betrouwbaar is dat? Dat kan ik heel slecht beoordelen. Wij werken als organisatie natuurlijk niet samen met uh, gewapend verzet. Nee, Maar dat zijn wij dus zijn geen voor... journalisten? Dat zijn geen journalisten, nee. nee. Maar als je uh, een regeringscommuniqué in nieuwsport in Den Haag hoort... dan hoor je natuurlijk ook een communiqué van iemand... waarvan je ook als journalist maar moet uitzoeken... of het helemaal ja. uh, klopt of niet klopt. Ja, en dat is precies wat u uh, ook een beetje wil doen. Nou, dat is wat die mensen moeten doen. Want uh, het probleem is namelijk zet, dat, ja. dat de buitenlandse journalisten... in mijn ogen onterecht uh, veel te weinig aandacht aan Syrië besteden... en veel te weinig pogingen ook doen... Ja. om daar zelf onafhankelijk verslag ja. over te doen. Nou, was dit vooral een verkennende missie, hè? had ja. ik begrepen. Wat gaan jullie de volgende keer doen? Nou, we hebben contacten gelegd en met... En is hij de... er, überhaupt, die volgende Sorry? keer? Sorry? Is die volgende keer? Dus? Nou, dat... Um, laat ik zo zeggen, het is voor mij een beetje lastig... om daar hier in detail uh, van alles over te gaan zeggen... Want al deze mensen staan wel uh, onder, onder druk van de veiligheidsdiensten. Ja. Um, maar onze, onze inzet is om te proberen geld in te zamelen, zodat we deze mensen kunnen steunen... met computers, met communicatieapparatuur. En ook dat we, dat we onafhankelijke werken. journalisten vanuit Nederland... daarheen sturen om mensen te trainen. Dat is een beetje wat we voor, van plan zijn. Hartelijk dank, Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited. We gaan naar het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we bij u terug met uh, ouderen. Die hebben namelijk ook drankproblemen. Net als jongeren. Na het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo. Vandaag vanuit de kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag